Ik Aanxampersen met het NOS-journaal. De drugs die werden gesmokkeld door de pas ontdekte tunnel tussen Marokko en de Spaanse exclave Ceuta... ...waren vooral bedoeld voor Nederland. Dat schrijft de Spaanse krant El País. De hoofdverdachte in de zaak heeft familiebanden met drugscriminelen in Nederland. De drugstunnel liep van Marokko naar Ceuta, een stuk land aan de Middellandse Zee dat bij Spanje hoort. Van daaruit gingen de drugs naar andere Europese landen. In de tunnel lagen rails en er waren kleine hijskranen om alle drugs te vervoeren. De VS heeft de Venezolaanse interim-president Rodriguez van een sanctielijst gehaald. Ze stond daar sinds 2018 op. Rodriguez leidt Venezuela sinds president Maduro in januari werd ontvoerd door de Amerikanen. Sindsdien is Rodriguez meer gaan samenwerken met de VS. Ze voert gesprekken met de regering van president Trump om afspraken te maken over onder meer olie. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA maakt zich klaar voor de eerste bemande vlucht naar de maan sinds 1972. Drie Amerikanen en een Canadees vertrekken straks met de raket voor een vlucht rond de maan en weer terug. De lancering is gepland om zes minuten voor half één. Het tanken van de raket is zonder problemen verlopen. Er is nu 2,6 miljoen liter brandstof aan boord. Ook de weersvoorspellingen zijn gunstig. In de Chinese stad Wuhan zijn tientallen zelfrijdende taxis plotseling stil komen staan. Volgens de BBC ging het om zeker 100 voertuigen. Op sociale media zijn beelden te zien van auto's die op drukke wegen tot stilstand komen. Op een aantal plaatsen botsten andere voertuigen er tegenaan. Volgens de politie van Wuhan was een storing de oorzaak van de stilvallende taxis. Het weer in het grootste deel van het land bewolkt met wat regen. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. In het oosten kan het een graadje vriezen. In de ochtend wat regen, in de middag meer zon bij zo'n 9 graden. Dit was het Hennemers Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.